De waarschuwing geldt ook voor de Waddeneilanden en het IJsselmeergebied. Bondskanselier Merkel bereidt samen met de Braziliaanse president Rousseff een VN-resolutie voor tegen de spionagepraktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Volgens de Frankfurter Allgemeine hebben Duitse en Braziliaanse diplomaten dit weekend gewerkt aan de resolutie. De verwachting is dat die met grote meerderheid wordt aangenomen door de algemene vergadering van de VN.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 Holland Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Belo. Goedenavond straks. Lou Reed uiteraard aan het eind van de uitzending. Daarvoor Korte Golf. Korte Golf, dat is de radioprijs voor radiohoorspelen of documentaires... van maximaal drie minuten. En daarvoor, we zenden daar trouwens drie uit. Drie Korte Golfjes, waaronder de winnaar van de juryprijs. Maar nu eerst... Max van der Werf en de geschiedenis van Nederland en Indonesië. Dat is de geschiedenis van de Bersiap. dat is het geweld tegen Nederlanders... vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dat is de geschiedenis van de pollutionele acties. Als je die woorden hoort, dan klinken ze toch een beetje als een enkele charge... met een wapenstok, met waterkanon en traangas, maar... Die politionele acties waren niet minder dan een oorlog. Als je nagaat, bijvoorbeeld, dat alleen al voor de eerste politionele actie, in 1947, 150.000 Nederlandse soldaten naar ons Indië werden verscheept. Het waren oorlogen, volgens Max van der Werf, van een Vietnamachtige proportie. Max van der Werf, luister, hij is onze hoofdpersoon van vanavond. Hij is nou, niet een activist, vindt hij zelf. Nee. Hij is iemand die de waarheid boven tafel wil krijgen. De waarheid over die bersiap, over de politionele acties. Hij had zelf een Indische vader. En naar zijn verleden, vader van de werf was slachtoffer van die bersiap. Naar zijn verleden, hij heeft er overigens ook nooit over gesproken, over dat verleden, naar zijn verleden gaat hij vanavond op zoek. En daarnaast gaat hij op zoek naar Nederlandse oorlogsmisdadigen die zijn gepleegd tijdens de politieke acties... waarvan wij nooit hebben geweten. Programmamaker Sander Bartling reist met Van der Werf mee naar Indonesië... in de documentaire van vanavond Sporen van Geweld. Hij heeft er nooit over gepraat? Nee, helemaal nooit iets over gezegd. Nee. Waarom? Geen idee. Ja, mijn vader is natuurlijk al twaalf jaar geleden overleden, maar... Hij ja, heeft nooit met één woord over dat fotootje gerept. Ik heb het ook nooit eerder gezien. Het is ook wel een heel klein fotootje natuurlijk, hè, van twee bij anderhalve centimeter. Het is een klein fotootje. Aan de lijn aan de achterkant kun je zien dat hij uit een identiteitsbewijs is gescheurd. Maar het opschrift is nog wel leesbaar. Max van der Werf. Arab staat erbij. Dat is een bijnaam. Omdat hij zo donker was, van huidskleur. Heel anders dan Max van der Werf junior. Je weet als je bij je opa en oma op zoek, gaat, op zoek gaat, je hebt een bruine opa, je hebt een witte opa. Totaal andere luchtjes in de keuken, andere kleding, andere dingen aan de muur, alles anders. Dus twee werelden. En je wordt in de Nederlandse wereld groot, dat begrijp je helemaal. Maar er is toch iets mysterieus met die bruine wereld. En ja, daar wil je dan toch van alles van weten. Je gaat die gaten in je kennis die ga je proberen op te vullen. Max van der Werf is op zoek naar zijn vader. En nee, dit is geen spoorloos. Max heeft zijn vader goed gekend... Alleen niet goed genoeg. En dan vervolgens daar nooit over praten. Terwijl je als kind wel voet, voelt, je voelt gewoon van daar zit van alles. Ja. Maar je kunt daar niks mee. Nee. Ja, sommigen die krijgen daar trauma's van of hebben er heel veel verdriet van. Iedereen die heeft dat weer op een andere manier te verwerken. Mm -hmm. En voor mij, ik ben daar nooit echt mee bezig geweest, alleen op een afstandelijke manier. Maar de laatste jaren toch wel, ja, vat ik het allemaal persoonlijk op. Welkom in Indonesië. Hoe are je? Ik ben Maharani, ik ben journalist van the TIK TV. Uh, we willen interview Max interviewen uh, voor een videodocumentary. Max Roem is een vooruitgereisd. Op het vliegveld van Jakarta staat een indonesische cameraproeg op hem te wachten. Ja, kan ik even voorstellen. Want ook Indonesiërs willen hun eigen geschiedenis beter leren kennen. De Carno-Hatte Airport. Er is iemand met een fluitje en die is daar heel trots op. Kleine moedertje stond veel op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar je vrouw aan het ontschepen. Bandoen, lelijke stad. Donker, met s'avonds overal vuurtjes op straat. S'ochtends heeft Max iets ontdekt. Nou, pas ik Likkie. Dat staat dus in dat. In dat verslag over mijn vader wat door het Rode Kruis gecontroleerd, dat was het adres waar hij in 1945 naartoe ging toen hij uit het Jappekamp kwam. Toen is hij dus hier op Pasacaliki 138 terechtgekomen. Maar ik zag ook in een oud fotoboek van mijn ouders, toen zag ik dat Tante Ile en Onkwan met hun zoon Ivan Boudiono ook hier op Pasicaliki 138 hebben gewoond. Dus in één keer vanmorgen toen ik het dossier nog las, dan vielen die twee dingen bij elkaar. Ik had de verbinding nog niet gelegd. Dit is de huis, dit is de adres. So. Hierachter is een houtopslagplek. Je ziet hier van de foto van mijn vader met zijn oom en tante. Dat het bamboe werkt, is hetzelfde. Hè? Dus dat, dat klopt met de foto's. Zie je dat? Ja. Alleen als je de voordeur opent nu, dan nou, liggen daar zakken cement ja, en pot die hier werk. vroeger op. gehuurd, maar nu is het dus gewoon een, een, ja, het is nu echt helemaal een bedrijfspand geworden. Ja. Hier heeft je vader ook in 1945 even gewoond. Heeft hij daar nog wel eens iets over verteld? Absoluut niks. Ik wist helemaal niet dat hij ooit in Bandung heeft gewoond zelfs. Oké, okay, want je zou zeggen, als je een huis hebt, blijf daar dan. Ja, maar hij heeft mij nooit iets verteld. Waarom gaat een Hollandse jongen van 50 met een pasfotootje heel Indonesië door op zoek naar zijn vader die al lang overleden is. Max heeft het vermoeden dat zijn vader niet degene is die hij altijd zei te zijn. Nou, toen hij 12 jaar was, toen ging de Japanse luchtmacht de havenstad Chilachap... waar hij woonde, bombarderen. En toen is hij gevlucht, uiteraard uit de stad. Toen is zijn vader, die was opgeroepen om bij het knil te komen als landsoldaat... die is gearresteerd door de Japanners en afgevoerd. Dus hij is met zijn moeder en zijn broers en zussen is hij naar een andere stad getrokken. Door Java heen. Vervolgens tijdens de Japanse bezetting werden de Indische Nederlanders gearresteerd en in werkkampen gestopt. Mijn vader kwam in een jongenskamp terecht, pas Benteng. Zijn moeder die verdween helemaal uit beeld, niks meer van gehoord. Zijn vader zat in krijgsgevangenschap waarschijnlijk in Japan, ook niet duidelijk. Toen uiteindelijk in het Japanse jongenskamp kregen ze het bericht via een klein radiootje dat Japan had gecapituleerd. Toen zijn ze vanaf dat kamp zijn ze naar Bandung gaan lopen, hij en zijn broer. En dat was in de periode dat er een enorme machtsvacuum was, Japan was verslagen. En in die tussenliggende periode is er in Bandung een soort slagpartij geweest... ...waarbij alles wat iets met Nederland te maken had, niet veilig was en voor zijn leven moest vrezen. De Iwan moest. Ik heb geen foto van Iwan, maar dit is van zijn parents. Dit is echt spoorloos voor gevorderden. Inderdaad, de laptop wordt overgegeven aan de vrouw achter de toonbank om te kijken of ze hem herkent. Hij is overleden. Er komt een heel klein oud vrouwtje Het mededelen dat hij is overleden. En hij is al tien jaar dood, dus die man is al tien jaar dood. If the Dutch government de independence of Indonesia, er geen Ber Siab. We zijn weer terug in de auto. Het camera team is onverminderd nieuwsgierig naar het verhaal van Max Vader. Die in Indonesië moest zien te overleven tijdens de Siab. De periode direct na de Japanse bezetting, waarin de Nederlanders door de Indonesiërs, de inlanders, werden vervolgd en gemarteld en gedood zelfs. En de Bersiap is een taboe in Indonesië, toch? There's very, very uh, little information in internet or the, or books which is write about Bersiap, because Bersiap is the name which the Dutch make. Exactly. Yeah, but in Indonesia we just know that that moment is. De begin de revolution. Ja. Tijdens de onafhankelijkheidsgevechten met Nederland zijn er ook nog een keer volgens Nederland 150.000 doden gevallen. Indonesiërs zeggen veel meer, een half miljoen of een miljoen. En dan zijn er ook volgens sommige bronnen 3.500 tot 20.000 Indische Nederlanders, Blanken en Chinezen en zo gestorven tijdens wat wij Bersiap noemen. Dus zij, plaatsen dat in een, zij leggen de verhoudingen anders. Ze noemen het ook geen Berse Jap, zoals je al hoorde. Ze noemen het gewoon onderdeel van de totale onafhankelijkheidsstrijd. Ja. Dat is een ander perspectief. Maar het feit dat zij mij bellen om mij te interviewen... dat geeft ook aan dat hier ook iets verandert. Dus het is toch blijkbaar zo dat, ja, dat we nu in een gunstige tijd leven... om uh, wat meer naar elkaar te gaan luisteren. Jakarta. Maar eerst maar eens die trein zien te pakken. De trein rijdt terwijl we in proberen te stappen. Ik kan een gok wagen. Voor het eerst van mijn leven de rijden in de trein gesprongen. Hebben ze een dochter gepakt klote We gaan in Jogja overnachten vannacht en dan gaan we morgenochtend gaan we heel vroeg gaan we de dorpjes opzoeken. Buiten Jogja, een kilometer of 60, 70 buiten Jogja, waar dus uh, allerlei militaire acties hebben plaatsgevonden. Er is nog een verhaal, nog een zoektocht. Max heeft zich vastgebeten in het verborgen verleden van de Nederlanders in Indonesië. De politionele acties en de oorlogsmisdaden die toen begaan zijn. Als kind dan heb je toch een beetje dat Efteling-idee ja. bij Indonesië. Het is iets mysterieus, het is iets spannends. Je vader komt daar vandaan. Ik dacht dat ik redelijk op de hoogte was met hoe het allemaal ging. Maar ik ben er zo rond mijn 45ste achter gekomen dat die hele Nederlandse geschiedschrijving over Indonesië, dat daar gewoon helemaal geen bal van klopt. Dat dat letterlijk een witwasoperatie is. En dat alle dingen die niet deugen, dat men die gewoon met de mantel der liefde of met de mantel der duisterheid bedekt. En zoveel dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. En we hebben dan met Rabagadé, was het een soort shockeffect van, hé, hey, ja. onze jongens die deden hetzelfde als de Japanners en de Duitsers, dat zou eigenlijk geen verbazing moeten wekken, maar het was toch een shock. Maar voor mij werd toen duidelijk, van als jij dus een massamoord op zoveel mensen geheim kan houden, dan zijn er nog misschien wel veel meer dingen aan de hand. Mm -hmm. Dus Rabagadé voor mij is geen excess of een incident, maar voor mij was het meer het topje van een ijsberg. Toen ik die weduwe van Rabagadee zag, daar, daar identificeer ik mij gewoon mee. Die zien er gewoon uit als mijn ene oma. Dus, en als je dan leest in dat vonnis... destijds was, was Nederlands-Indië een onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze mensen dat waren onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden. Dus ze zijn door Nederlandse militairen, zijn Nederlandse onderdanen vermoord. Maar die mensen hadden geen stemrecht, die mensen hadden geen burgerrechten. Die mensen die waren gewoon helemaal niks. En dan praat ik over na de Tweede Wereldoorlog. Dus Nederland was een apartheidstaat. Het Koninkrijk der Nederlanden was een apartheidstaat. Goed, we gaan op pad met de auto. Twee begeleiders en een chauffeur. Hallo, wat is name? naam? Indra. Indra, hallo. Wat is jouw naam? En dit zijn onze begeleiders. De vriend van Max, die het allemaal geregeld heeft. De chauffeur, hallo. Hallo. Nou, let's go. We zagen net een uh, groot oorlogsmonument langs de weg staan. We proberen even om te draaien om uh, terug te rijden. Het monument is een groot relief... ...waarin mannen, duidelijk blanke mannen met fakkels staan...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 Waarom? Geen idee. Ja, dan moeten we vandaag achter zien te komen wat er is gebeurd. Ik denk dat we eerst moeten vragen de chief village. Want hij weet het village De meeste getuigen van het Nederlandse bombardement in het dorp Chandi zijn overleden. Als we een uitgebreid beleefdheidsbezoek brengen aan het dorpshoofd... ...verwijst die ons naar het huis met de veranda. Daar woont een overlevende. anus...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 Ik vluchtte naar een schuilplaats, maar toen er meer bommen begonnen te vallen, ben ik naar een grot vlakbij gevlucht. Ik vluchtte met mijn moeder, mijn kleine zusje en mijn kleine broertje. Mijn vader bleef achter om voor mijn gewonde zus te zorgen. Ze stierf niet direct. Ze vroeg eerst nog wat er met haar gebeurd was. Ze wilde drinken, maar haar botten waren verbrijzeld. Toen ze dronk...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 Ik bleef me verschuilen. Als ik er met jongeren over probeer te praten, zeggen die. Dat is verleden tijd, dat is voorbij nu. Ik ben bang dat de geschiedenis vergeten wordt. Ik ben nog steeds dus boos op de Nederlandse overheid. Nederland zou excuses moeten maken aan de Indonesiërs. Ja.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 Een soort smalle schepen spleet. Het is een grot. Dat is wat hij ons wilde laten zien. Even mijn gsm pakken, licht maken. Dit is dus de grot waar Abdullah Jani zich wekenlang verscholen hield voor de Nederlandse militairen. Zonder vuur zegt hij, zonder voedsel. Roken als een ketter, klimmen als een berggeit, op je 85e. Wij staan op de heijzer en hij wandelt gewoon naar boven met sigaret in mond. Koud ik het kon. Wel een heeft ons een uh, eindje verder gewenkt. We zijn over de heuvelrug afgedaald naar een uh, kerkhofje. Er liggen hier een paar honderd mensen. Het is uh, behoorlijk overhoekerd al. Dit is het graf, een heel klein grafje ook, van zijn zus, Overwoekerd met mos. En er is niks meer van te zien, geen opschrift. Maar Abdullah Jaini is op zijn knieën gevallen en zit te bidden. We hebben aangebeld bij het hek van Ereveld Pandu. Er is een mannetje van een halve kilometer ver af aankomen lopen en die ja. praat nu door het hek heen. We mogen erin. Hij heeft een afwijkend, dat is een massagraf, het dus is een afwijkend. Het is niet een kruis, maar het is een uh, soort trapeziumachtig. Oké, er staan tien namen op waarvan zijn naam de onderste is. Oké. Okay. Het is hier keurig onderhouden. Er zijn nog een aantal tuinmannen bezig met het gras. Hier liggen honderden, zo niet duizenden... Nederlandse militairen en burgers. Hier knil, de voorste rij is allemaal knil. Al die sterfdata zijn 45, hè? Ja, oktober 45. Allemaal oktober 45. Ja. Op. Dus we zoeken naar een schildachtig graf op een kruis geplakt. Max? Hij heeft hem. Rudolf van der Werf. Hij heeft hem, hier. Ja, november 45. Rudy van der Werf. Vak 8. Nummer, vak 8. 28 november 1945, ja dat is hem. Rudy van der Werf is de oom die Max nooit gekend heeft. Hij heeft wel een foto. Van zijn graf. Gestorven tijdens de bersiap Max' eigen vader overleefde de bersiap ter nauwe nood. is mijn vader een aantal keren opgepakt door permuda's, de jonge, jonge strijders. Mishandeld, ernstig mishandeld en geslagen. En... Uh, die groep die wilde hem vermoorden. Alleen de leider zei, ach, hij is nog zo jong, laat hem maar. Dus toen is mijn vader weer naar huis gegaan, heeft zich verstopt. Geschreeuw in de straat, dat is dus de periode die ze Bersiab noemde. Op een gegeven moment zijn hij en zijn broer weer opgepakt. En door de straten van Bandung geparadeerd. Opgesloten in het oude Bronbeek, dat is een rusthuis voor soldaten. Daar moet een enorm dreigende sfeer zijn geweest. Is mijn vader via een deurtje ontsnapt... En de 33 andere jongens die zijn afgemaakt, waaronder mijn oom dus, oom Rudy. En die is later met al die andere jongens in stukken gehakt in een put teruggevonden... en later op Ereveld Pandu Herbegraven. Gevonden. In memoriam slachtoffers Bronbeek. Dan staan er zeven namen en de onderste is Erf van der Werf. Geboren 14-4, 1929 gestorven 28-11-45. Waar ligt hij dan, Max? Ja, hier ligt de broer van mijn vader in de massagraf. 16 jaar oud en dan in stukken gehakt. Is, uh... Ja. Maar je hebt hem niet gekend, hè? Nee. Waarom doet hij je dan zo van? Tot het moment van tranen in je ogen. Nou, ik heb natuurlijk oom Rudy nooit gekend, maar... Theoretisch, mijn vader had hier natuurlijk gewoon naast moeten liggen. Het is natuurlijk ongelooflijk dat hij ontsnapt is. Ja, dat het ook zo maat kunnen zijn dat jij er niet was geweest met een tikkeltje ongeluk. Ja, precies. Het idee dat je vader daar tussendoor rondgelopen heeft, dat hij zijn broer dood heeft gevonden en zo, ja. Maar er komt ook bij dat er nooit over gepraat is. Er werd niet over gepraat. Ja, kijk, deze plek doet mij heel erg denken aan het verdriet van mijn vader. Alles wat mijn vader heeft meegemaakt, dat zijn oudste broer heeft verloren. Stel je voor dat je alles weet uiteindelijk, ook rond de, de, je vader, de identiteit van je vader. Wil je dat wel weten? Ben je, dan, ben je dan blij als elk puzzelstukje op zijn plaats is gevallen? Ik denk dat het heel menselijk is om zoveel mogelijk details te weten van belangrijke dingen die er zijn gebeurd. Dus alle vragen die je hebt, daar zoek je een antwoord op. Dat is denk ik heel erg menselijk. Dus ja, inderdaad, ik wil alles weten, de goede dingen, de slechte dingen...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 Toen al, in 1947, daaronder ligt houtwerk bloot van bamboe uh, en, en gewoon hout. Je kijkt er dwars doorheen. Je moet echt oppassen niet tussen de gaten door te vallen. En hier zijn dus, door de Nederlanders, heel veel vrijheidsstrijders naar beneden gegooid. Wat weet jij ervan, Max?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 dat er een, een soort hulpbataljon was gelegerd hier, wat bestond uit Indonesische militairen, die voor ja. de Nederlanders werkten. Ja, er waren dus Indonesische hulptroepen die oorspronkelijk voor de Japanners werkten, de heiho noemden ze dat. En toen de Japanners weg waren, toen gingen ze gewoon voor de Nederlanders werken. Nou doen we dat toch. En aan de Nederlandse kant had je hier ook Anjing Nika, dus de honden van het Nika, die er ook even een schepje bovenop gooiden, de knillers. Waaronder dus Ambonese en Indische Nederlanders, dus feitelijk mijn mensen. Ja. Dus je ziet dat hier alles door elkaar speelt en dat iedereen zijn eigen belangen heeft. En dat er zoveel kleine groepjes zijn die gebruikt en misbruikt worden door alle partijen. En de Nederlanders die hebben daar op een hele slimme manier, duivelse manier, gebruik van gemaakt. En dat helemaal uitgebuit. Verdeel en heers. Ja, en met geweldige intimidatie technieken natuurlijk. Ja. Wat zou je zelf doen als je de burgemeester bent van een dorp? En dan komt een commandant bij jou uit het buitenland en die zegt, je hebt twee keuzes. Of je doet het moeilijk, dan maken we je hele dorp af.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 ...dan betekenen die excuses niets. Okay. Okay. Ebi Sekundu wordt er nog steeds kwaad om als het er sprake komt. Het lijkt Max wel. Die springt ook uit zijn vel zodra het over oorlogsmisdaden gaat. Raar, want de Nederlandse oorlogsmisdaden zijn al onderzocht door Kees Vasseur, de historicus, in de zogenaamde excessennota. Het belangrijkste stuk bagage wat we bij ons hebben is de Excessenota. excessenota. Wat is wat jou betreft de status daarvan? Vind je, vind je belangrijk, hè, die Excessenota? Ja. Waarom? Nou, dat is, daar staat op schrift gesteld wat de Nederlanders allemaal aan misdaden gepleegd hebben. Nou, ik heb niet heel veel helden, maar een van mijn helden is Joop Hutting, ...veteraan Joop Hutting van 5 5e regiment Stoottroepen. Omdat hij in 1969 bij Achter het Nieuws is geweest met een televisieuitzending... ...was de schokgolf in Nederland enorm van... ...goh, onze jongens die kunnen ook oorlogsmiddelen plegen. Nou, dat wisten we niet. Wat een verrassing na 25 jaar. Nou, toen heeft men gekozen om een commissie in te stellen. Er was zo haast, zoveel haast bij, dat moest binnen drie maanden klaar zijn. Als wij nou vijf jaar Duitse bezetting laten onderzoeken...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 Misschien dat ze het nu wel interessant vinden. Of misschien, zoals ik, ik had er nooit van gehoord. Dus dan kan ik ook niet weten of ik het interessant vind. Het, het, in ieder geval het is duidelijk: het gaat niet om incidenten. Ik denk dat, dat we gewoon moeten vaststellen, onderhand, dat het conflict hier, de, de, de onafhankelijkheidsoorlog. het Nederlands-Indische conflict. dat het echt een Vietnamoorlog is geweest. Op allerlei niveaus kun je het met Vietnam vergelijken. Om te stellen: grote heden, dwaalt de, de herder eenzaam rond. Wil de witgewolde kudde trouw bewaakt wordt door de hond? Met de exacte intonatie van de jaren 30 zingt Bangbang Bang Purnobo de kinderliedjes die hij op de lagere school leerde van de Nederlanders. Ze klinken weemoedig, maar vergis je niet. In Holland staat een huis, in Holland staat een huis, want hier zie je een Bang Bang Bangbang is het niet vergeten. In dat huis, daar woont een heer. Purnomo is de broer van generaal Bangbang Sugeng... die ooit een gewaagde aanval op Yogyakarta leidde. Bangbang's vader zou ervoor naar de beruchte Kaliprogo-brug gebracht worden. Maar een bevriende Japanse korporaal kwam tussen beiden. En please release ik weet hem wel. En release mijn vader. toevallig. Bangbang Bang zegt dat executies door de Nederlanders eerder regel waren dan uitzondering. Op heel midden Java. Dus op heel midden Java zijn mensen geëxecuteerd? Ja. Uh, alleen militairen of ook burgers? Omouda's, jongsters. Iedereen die jong was. Het ja. maakt niet uit of ze militair ja. zijn of burgers. Ik heb niet die jong. gevraagd: ben je TNI? Ben je nee? nee. nee. Ik, ik had toen aan deze mensen gevraagd: waar is hij? Oh, geëxecuteerd. En waar is hij ook zo geïnteresseerd? Maar... Bangman Bang Purnomo zegt dat de Nederlanders één ding nooit begrepen. En dat is dat de Indonesiërs streden voor hun onafhankelijkheid. Voor hun vrijheid. Ik ben poer. Ik heb niets. Maar ik ben vrij. We hebben hier een revolutie. En onze revolutie is een verzet tegen de onderdrukking van de Hollanders. 300 jaar zijn we onderdrukt. Volgens Bangbang Poornobo is er nu nog maar één ding nodig. De erkenning van de Republiek Indonesië 17 augustus. Dat was een feit. Wat gij niet wilt, dat u geschiet. doet gij dat bij anderen niet. Ja, jullie hebben de Duitse onderdrukking meegemaakt, niet? Ja. Toen hadden jullie ook gezegd: wat gij niet wilt, dat u geschiet to trade that way under what seat you of this photo? A man? Indonesian man or Dutch man or what is he? Indonesian man. It's Indonesian man. And he's wearing what is he wearing? The uniform? Uniform. I don't know, maybe it's a een gewoon of zo. Dat is mijn vader. Orang, Indonesië. Ja. Indo. Ja. Wat oh, is het naam? Max van der Werf. Oh, Indo. Indo. Oh ja, Max. Van der Ik heb deze foto twee weken geleden gevonden. Ja. Ik heb bijna een hartinfarct. Nooit eerder gezien. Mijn vader heeft niks verteld. Ah, zo so dat. Ik wil de foto helemaal niet thuis brengen? Waarom zou mijn vader op 15 jaar leeftijd in een soort militair uniform... op een pasfoto gaan? En waarom, moet daar, uh, waarom zitten er geen insignes bij of eretekens of rang of zo? Waarom is dat helemaal blanco? En ik heb het dus hier aan een aantal Indonesische experts laten zien... van het museum in Bandung bijvoorbeeld... van uh, andere, andere historische experts. En die zeggen van, dat is een foto, dat uniform werd alleen maar in 1945-1946 gebruikt, alleen maar door de voorloper van de, de TNI en de TAI. Dat zou betekenen dat mijn vader dus gerecruiteerd was voor de Republikeinse kant tegen Nederland. En dat kan ik nog niet plaatsen, maar het is ondenkbaar dat die foto iets anders betekent. En ik weet dus niet of mijn vader ook aan missies heeft meegedaan of dat het alleen maar voor hem een manier was om geen slachtoffer van de Bersiab te worden... door juist een document te hebben dat hij aan de Republikeinse kant staat... ondanks zijn Nederlandse naam. Je kan dus zelf kiezen welke interpretatie je eraan geeft. Welke identiteit je hem wil aanmeten. Of het gewoon openlaten. Kijk, wat we niet weten, weten we niet. Als Max iets wijzer is geworden tijdens zijn zoektocht... dan is het wel dat zijn vader schommelde tussen twee identiteiten. De Nederlandse en de Indonesische. Die identiteitscrisis heeft hem zijn hele leven lang achtervolgd. Ja, ik denk als mensen in dat soort extreme oorlogssituaties... en extreem onder druk worden gezet, dan word je creatief. Dan probeer je te overleven. En dan komen er dingen naar boven. Ja, soms goede dingen, soms slechte dingen. Ja, maar ik zie, tenminste zo interpreteer ik het, die nuances... de hele tijd, hè, over die identiteit. Wat kan je redden op, op, om op dat moment een Hollander te zijn... Of om op dat moment in Indonesië te zijn, in nou, zo'n oorlog. Als je tijdens het beste Jap Hollander was, Precies, dan maar... was je doodvonnis getekend. Zeker, maar dit is toch wat jij aan het uitzoeken bent? Ja. Die nuances in identiteit. Ja. ja, zeker. Maar het verhaal van Max is nog niet klaar. Voordat ik vertrek, wil hij dat ik hem vergezel naar een loods... onder het monument voor de helden van Surabaya. Het monument waar de gevallen vrijheidsstrijders geëerd worden. Je hebt me hiermee naartoe genomen omdat je me iets wilde laten zien. Ja. En dat ga je zo zien. Wat is het? Dat ga je zo zien. Ik kan niet wachten. Hè? Nee. Ik ben ook heel nieuwsgierig. Ik weet wat het is, maar ik heb nog niet gezien hoe het er in het echt uitziet. Ik durf gewoon naar binnen. Ja? Ja, ik durf het Dan ga ik met je mee. Wat is dit zeg? Wauw. Dit is Soekarno. Dit is Sukarno. Dit is het bronze beeld van Sukarno. Een levende lijf. Bijna. Manshoog. Manshoog en brons. Hoe kom je eraan? Besteld? Waarom heb je een standbeeld van Sukarno laten maken? Nou, ik heb een artikel geschreven, Sukarno, de grootste Nederlander aller tijden. Hij was ooit onderdaan van het Koninkrijk der Nederlanden, is ook door een Nederlandse rechtbank berecht wegens haatzaaien. En wegens uh, dat hij het lef had om te pleiten voor democratie. En mm -hmm. dat inlanders ook mochten stemmen. Daarvoor heeft de Nederlandse autoriteiten hebben hem daarvoor 13 jaar in de gevangenis gestopt. En dan vind ik het toch bewonderenswaardig dat hij met zijn strijd is doorgegaan. Tegen de Nederlandse apartheid in Nederlands-Indië. En dat maakt hem de grootste Nederlander al tijden. Vind ik wel, ja. Wat ga je ermee doen? Hij gaat verscheept worden richting Noordzee. En uh, dan gaan we eens kijken wat er gebeurt. Ik gaat proberen om hem ergens te plaatsen in Nederland. Dan gaan we eens kijken of het lukt. Ik weet niet of ze blij met hem zullen zijn in Nederland. Waarom niet? Omdat hij uh, door heel veel mensen waarschijnlijk als een, uh, als een vijand wordt beschouwd. Ja, maar dan, dan moeten die mensen zich wat meer in de geschiedenis verdiepen. Hij was een vrijheidsstrijder. Een totaal rechtvaardige strijd. En Nederland stond aan, het Nederlandse gezag stond aan de verkeerde kant van de geschiedenis. En Sukarno stond aan de goede kant van de geschiedenis. Met 70 miljoen mensen. En dat mag wel eens hardop gezegd worden na al die jaren. Waarom ga jij zo ver, Max? Dat je een standbeeld laat maken voor waarschijnlijk veel geld. Uh, van iemand die je zo bewondert. Om dat in Nederland te plaatsen. Wat is uiteindelijk je doel met dit alles? Dat is proberen dat Nederland en Indonesië een gezamenlijke geschiedenis gaan schrijven... waar we ons als, als beide partijen in kunnen vinden. En niet dat zij hun geschiedenis hebben en wij de onze. Ze willen, ze willen ook heel graag vrienden met Nederland zijn en met Nederlanders. Die, die geschiedenis die wij 400 jaar gezamenlijk hebben, die is er gewoon. En dat, dat DNA letterlijk, dat is in heel veel families uitgewisseld. We zijn zelf ook deze week mensen tegengekomen wiens grootvader Nederlander was... Dus die kant in Indonesië is er ook. Er is nog heel veel Nederlands bloed hier. Wilhelmus ik van Duitse bloed. De getrouwen bleef ik tot in de Sporen van geweld. Het was een KRO-documentaire van Sander Bartling... Wilt u meer weten over Max van der Werf waar hij zo al zich mee bezig hield en bezig houdt? www.7mei.nl www meinl en 7 gewoon als cijfer geschreven. Het is tijd voor korte golf radio. En dan bedoel ik niet die goede oude korte golf waar wij in tijden van ons Indië over communiceerden. Ik bedoel die korte golf niet, die korte golf van... Uh, Hallo, Bandung! Hallo, Bandung! Die korte golf niet, maar ik heb het over korte golf radio. De korte golf radioprijs dat is een prijs voor de beste Nederlandse of Vlaamse radiodocumentaire... of het beste hoorspel van maximaal drie minuten. En iedereen mocht inzenden voor die prijs. En dat deed ook werkelijk... Iedereen. Iedereen mocht dat doen. Van mensen die nog nooit radio hadden gemaakt... dat mensen die al in de tijd van ons Indië bij de omroep werkten... er waren heel veel inzendingen binnengekomen. Er waren ook drie voorwaarden aan. Er moest namelijk in de documentaire of het hoorspel... een functionele echo, echo voorkomen. Er moesten twee generaties in voorkomen... en de titel moest een huishoudelijk artikel bevatten. Zes Korte Golven werden genomineerd voor de juryprijs. Vorige week hebben wij er drie gedraaid. En deze week draaien wij de andere drie, waaronder de winnaar van de juryprijs. Daar gaan we! Korten. Welkom bij Korte Golf. Korten. Hier is Nikki Dekker, de vrouw met de stofzuiger. Ik deed natuurlijk eerst oppassen alleen en uh, naar zwemmen brengen, uh, naar school brengen en als je moeder dan een keer niet uh, thuis was of, of niet kwam, die belde mij op, jullie vroegen nooit van, uh, waar is mama? Het enige wat jullie dan zeiden, mama in de file zeker? En dat vond ik heerlijk. Wat had je voor talen? Latijn! En spra sprak je dan de OU als OU uit? Of andersom? Oh, die u is oeh. Nou, kijk. Ja, ik, wat dat betreft... weet ik nog Ja, ik heb er altijd van genoten, al die tijd. Ik had echt een enorme band met jullie. het oh, gaat allemaal zo hard, joh. Als ik aan Anneke denk, dan denk ik toch wel aan dat geluid van die stofzuiger. Poetsen. Weet je het nog? Poetsen, zei je moeder dan. En dan ze, zei ze wel tegen jouw moeder... Hoe red je dat toch allemaal? Ja, ik heb iemand thuis die alles doet, zei ze. <laughs> ja, en als je nou ziet bij mezelf... nou, uh, één keer in de drie maanden. Het is heel raar om zo vanavond weer bij haar thuis te zitten. Ik denk dat ik zeker... acht jaar niet in het huis ben geweest. En daarvoor acht jaar dan... Lang... steeds. Ik weet niet, we hebben ook als van alles zitten naaien, geloof ik. En poppetjes zitten maken. Of... En er stukken eruit naar het bos gingen. Uh, Dennenappels zoeken. Uh, beukenootjes. Ja. En dan deden we een bloempotje. Dan een stuk van het oase erin. En dan deden we al die beukenootjes erin. Ja. En zo kom je op uh, heel veel leuke dingen eigenlijk. We deden echt alles. Net of jullie... Eigenlijk, nou ja, net zeg we tweede moeder. Maar of ik jullie moeder was. Maar in tegenstelling tot een echte moeder, die je nooit zomaar uit het oog verliest, is Anneke gewoon op een bepaalde manier uit mijn leven vervaagd. En op een gegeven moment is ze weggegaan. En nou kon ik niet meer, dus dan nou was het afgelopen. En dan nou heeft je moeder een nieuwe, hè? Michelle Cuvillier, Ambi Puur. Lavendel. De oudste herinnering dat ik heb, is dat ik uh, als kind in de lavendelvelden van de Provence sta. Met de heel aanwezige geur van uh, lavendel. De geur van die lavendel is zo... Dat komt eigenlijk binnen als een golf in je neus. MUZIEK De geur die ik ruik als het heel hard heeft geregend en ik stap buiten. De geur die er dan hangt in de straat. De geur van um, nat oud hout. En dat geeft zo'n hele muffige geur. Dat is geen geur van vers hout, maar de geur van oud hout met verhalen erin. Het is allemaal een hoopje erotiek eigenlijk. De verzameling van alles in tuigen samen. Hoewel ik gelezen heb dat de geur het oudste zintuig is, of dat er de oudste, de primairste herinneringen zitten in de geuren. Wat ik eigenlijk wel logisch vind, wat als zo'n babytje geboren wordt, is de geur van de moeder wel het belangrijkste, denk ik. En dan misschien het geluid. de adem van mijn kinderen toen ze klein waren. Slapend. Ze die sliepen. Ik altijd kijken of ze wel goed ademden en of ze goed lagen. En dan bleef ik altijd eventjes voor hun mond. Gewoon om dat te ruiken. Dat ruikt zoals alleen uw eigen kinderen ruiken. Dat kun je niet beschrijven. En op een bepaalde dag besef je dat die geur weg is. Die geur is weg en dat komt nooit meer terug. Als je in de armen van je lief ligt, weet je, ik heb hier altijd gelegen. En ik zal hier ook altijd liggen. En ik ruik wat ik altijd heb geroken. En dan is er eventjes echt geen tijd meer. Natuurlijk. Uh, ruikt dat hier zo? Het kan niet anders dan dat ik dit hoor. Ja. Het is de prikkel. Het is alleen maar prikkel. Tot iets wat je altijd al wist. Wat er altijd is geweest. En wat je dan ervaart als ontzettend nu altijd, denk ik.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 Korte golf Radio. Het was een NTR-programma... mede mogelijk gemaakt door Grenzeloos Geluid... in The Dark, Antwerpen, De brakke grond en Vlaams-Nederlands Huis De Buren. Volgende week en de drie weken daarna in november... staan bij ons in het teken van verandering. Onder het motto actie geeft reactie. Het aanbod is zeer gevarieerd. Want verandering is natuurlijk altijd beweging. De een beweegt tegen de stroom in, de ander beweegt met de stroom mee... Volgende week beginnen wij in het kader van dit thema... met de documentaire onbemande, onbemande Oorlog. De goede oude oorlog is niet meer. Binnenkort zal de soldaat verleden tijd zijn. Oorlogen zullen gevoerd worden door robots. Microvliegtuigjes zo groot als een libel zullen hun opwachting maken. Mitrailleurboten, muilezelrobots, drone drone zwermen. Volkomen gerobotiseerde oorlogen zullen er gevoerd worden. En de mens hoeft eigenlijk niets meer te doen, alleen maar het loodje leggen. Verder niets. Daarnaast volgende week verandering door stadsvernieuwing in het paradijs van Joop. En een grote verandering in drie minuten. Er blijft wel iets hetzelfde volgende week. Het begint namelijk gewoon weer om 9 uur zondagavond op Radio 1 Holland Doc Radio. Wilt u reageren? Dan kan dat. www.hollanddoc.nl radio en op die site kunt u ook een abonnement nemen op de bijlo past onze wekelijke nieuwsbrief. Hier straks de sport, daarvoor nog het journaal. Mocht u de weg op gaan vanavond, pas op, windstoten tot 130 km per uur... maar daarmee zijn ze niet in overtreding... want zo hard mogen ze 130 km per uur. En wij eindigen met Satellite... Of love van Lou Reed. Ik heb Lou Reed ooit één keer van nabij mogen meemaken in het Schimmelpenninghuis in Groningen. Zeg, we zaten daar aan het ontbijt en daar kwam die binnen wandelen samen met Laurie Anderson. En het was op die dag dat wij gezamenlijk luisterden naar Perfect Day, gespeeld op het De Bijaard van de Martini-toren. Dat hebben wij toch gehoord, Lou Reed en ik.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 Satellite's gone way up to Mars Soon it'll be filled with parking cars I watched it for a little while I love to watch things on TV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 sit Satellite... Dan kom je tot twee dingen Two things Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen